7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Midden-Oosten is in chaos en de Koude Oorlog is terug van weg geweest. Dat heeft secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties... in de VN-veiligheidsraad gezegd. Het grote verschil met vroeger is volgens hem... dat de waarborgen tegen escalatie niet meer lijken te werken. Guterres sprak onder meer over het conflict tussen Israël en de Palestijnen... de verdeeldheid tussen Soenieten en Shiiten. Het gevaarlijkste is volgens de secretaris-generaal van de VN... de burgeroorlog in Syrië. Hij benadrukte dat er geen militaire oplossing is. Bij de politie heeft zich een vrachtwagenchauffeur gemeld... in verband met het dodelijke ongeluk op de A58 bij maandag. Twee auto's botsten op elkaar... doordat ze moesten uitwijken voor grote stenen op de weg. Een bestuurder kwam bij het ongeluk om het leven. Een man raakte zwaar gewond. De politie vermoedde al dat de stenen van een vrachtwagen waren gevallen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.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 Het weer. Vannacht plaatselijk mist en rond 7 graden. Morgen eerst grijs, daarna geregeld zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgenavond trekken er buien over en dat duurt tot en met zondagochtend. Daarna schijnt de zon weer vaker. Ook zondag wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie. Het loopt vooral nog vast bij Arnhem door een ernstig ongeluk met een motorrijder. Op de A12 is dat gebeurd, van Utrecht naar Arnhem. Daardoor is de weg nu helemaal dicht. Er moeten ook een traumahelikopter landen daar. De vertraging is enorm aan het oplopen op de A12 vanuit Utrecht. Dus het verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden via Barneveld... over de A30, de A1 en de A50. Op de A50 vanuit Oss staat daardoor ook file tussen Renkum en Knapend Waterberg. Een file van 5 kilometer en een half uur verdraging. En verder nog de meeste vertraging in het midden van het land... op de A2, onder andere van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en Waardenburg, 11 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum... is de vertraging bij Lexmond ook nog een kwartier. Ken je Tello? Dat is de handige boekhoudtool voor ZZP'ers. Waarmee je bijvoorbeeld elke morgen met één klik op de knop... even lekker kunt zien hoeveel winst je tot nu toe hebt gemaakt. Yes!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 ZZP'ers doen de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W. Winnen vakantie naar Wagrein Kleinhouden in Salzburgerland. Ga naar LekkerOpZomervakantie.nl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 Rick Delhaas. Deze week was Mark Rutte met een grote handelsdelegatie in China. En volgende maand gaat hij alweer op reis naar India. En wat velen niet weten is dat Nederland eeuwenoude banden heeft. Zowel qua handel, maar ook cultureel met India. Hoogleraar Jos Gommans schreef een boek over die culturele en handelsrelatie met India. Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Maar we blijven eerst even in Europa. Uh, zondag mogen de Montenegrijnen een nieuwe president kiezen. Het Balkanland, dat in 2006 voor onafhankelijkheid stemde van Servië... waarmee het een confederatie vormde, heeft nog geen 650.000 inwoners. En het balanceert tussen Rusland en de Europese Unie. Daarover spraak, spreken wij slavist Peter Vermeers... verbonden aan de Universiteit Leuven. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat staat er op het spel bij deze verkiezingen? Ja, er staat tegelijkertijd veel en niet zo heel veel op het spel. Uh, binnenlands, denk ik, staat er niet zo heel veel op het spel. Het is een beetje de continuïteit van uh, de jarenlange politiek die we daar hebben gezien. Maar uh, in de internationale verhoudingen staat er toch wel veel op het spel. Uh, als inderdaad secretaris-generaal Guterres sprak over een nieuwe koude oorlog daarnet, mm -hmm. dan zou je kunnen zeggen dat Montenegro toch wel een uniek perspectief biedt op de grote geopolitieke worsteling om invloed op de Balkan. Uh, de worst link tussen Europa en uh, Rusland zeg maar. Ja, want er is Russische inmenging. Uh, ja. Hoe gegrond is de angst daarvoor? Het is moeilijk te zeggen. Het is um, een land, uh, het is een klein land, zoals je daarnet zei. Maar het, uh, het heeft wel toegang tot de Middellandse Zee. En daarom was NAVO-lidmaatschap uh, wel heel belangrijk voor, voor de NAVO. Dus NAVO-lidmaatschap van Montenegro. Montenegro is recent uh, lid geworden van de NAVO. Ja. Uh, tegelijkertijd is er heel veel uh, directe invloed van Rusland in Montenegro. Uh, niet alleen Russisch toerisme. Uh, je hebt heel veel to uh, Russische toeristen in Montenegro. Uh, in de regio daar, en dus specifiek in, in, in de baai van Kotter bijvoorbeeld zie je die grote Russische jachten liggen, maar er is ook echt wel heel veel directe financiële investering van Rusland in Montenegro, een groot deel van de aluminiumindustrie industrie is in Russische handen, veel vastgoed is in Russische handen uh, er staat dus veel op het spel ook voor Rusland, uh, dus die, die invloed is wel degelijk merkbaar uh, zelfs als je daar gewoon rondreist uh, merk je dat daar toch wel een stevige voet uh, aan de grond is gezet door uh, rijke Russische uh, burgers. Ja, en is dat alleen maar uh, handel, financieel, of willen ze ook politieke invloed om zeg maar ja die verdeeldheid in de Europese Unie te krijgen? Ja, je zou kunnen zeggen dat Montenegro voor de Russen toch wel een beetje fungeert als een koevoet om invloed uit te oefenen op de Balkan in de, in, de eerste, in de eerste instantie. Ze proberen dat ook via Servië, wat misschien wel de grootste vriend van Rusland is op dit moment in de Balkan. Montenegro is een twijfelgeval, maar Rusland is wel echt geïnteresseerd om het als koevoet te gebruiken om ook invloed in, op de Balkan uit te oefenen en dus daarmee ook invloed in Europa. Ja, uh, Montenegro wil ook lid worden van de Europese Unie. Hoe, hoe staat Zeker. het daarmee? Ja, op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen dat het daar goed mee staat. De kandidaat die het nu uh, lijkt te gaan halen in de presidentsverkiezingen... Uh, Djukanovic, die spreekt uh, heel pro-EU-taal. Uh, uh, hij wil betere banden met uh, Europa. Uh, Montenegro heeft een tijdje geleden onder zijn leiderschap... ...notabene ook de, de euro ingevoerd. Op eigen houtje, niet omdat het mm -hmm. moest, maar omdat ze het wilden. Um, en uh, je zou kunnen zeggen dat er ook uh, heel wat uh, pogingen zijn... Op het diplomatieke front om uh, uh, ja, dat EU-lidmaatschap waar te maken. Uh, Montenegro hoopt in 2025 lid te worden. Um maar ja, die Djukanovic is wel een interessant personage. Hij is heel pro-EU, maar tegelijkertijd is, heeft hij toch wel een beetje autocratische trekjes. Dus met andere woorden, het zet wat vraagtekens bij de staat van de democratie in Montenegro. En dat is dan, speelt dan weer niet zo erg in het voordeel van de Europese Unie, die toch liefst een democratische staat wil en geen corrupte staat. Want in een corrupte staat kun je natuurlijk die invloeden hebben van uh, Rusland, van die rijke Russen, oligarchen, die daar veel... Uh, uh, ...bezittingen hebben. Ja, en uh, een toenemende uh, Russische invloed... Uh, ...zou ook een belemmering kunnen zijn, neem ik aan. Het zou een belemmering voor het EU-lidmaatschap kunnen zijn... ...maar ik denk in de eerste plaats... Dat, uh, dat, ...dat zal niet rechtstreeks uitgespeeld worden, denk ik, vanuit de EU. De EU uh, heeft... Heeft positief signaal gegeven aan Montenegro. Maar het, uh, ja, het waarschuwend vingertje van de EU gaat vooral over die corruptie. Um, de um, Djukanovic. Uh, is bekend onder meer omdat hij al zo heel lang aan de macht is geweest als premier. Uh, het is al iemand die van in het begin van de jaren negentig meedraait. Het is verschillende keren premier van uh, Montenegro geweest. Korte tijd ook president in de jaren dat het land nog deel was van de federatie met, uh, met Servië. Um, en komt nu opnieuw uh, uh, eigenlijk terug uit zijn pensioen zou je kunnen zeggen om uh, president te worden. En uh, ja, dus die man staat wel voor een regime dat toch autocratische trekjes heeft en dat ook heel erg verweven is met uh, corrupte uh, lieden. Natuurlijk ja, kun je dat allemaal niet zo makkelijk sterk maken, er zijn wel wat rapporten die die corruptie aanklagen, maar ik denk dat dat in de eerste plaats de zorg van de Europese Unie is. Aan ja, nog meer problemen. Ja, aan de ene kant heb je een kandidaat die pro-Europese taal spreekt, ja. dat is heel goed. De tegenkandidaat doet dat helemaal niet, die is openlijk uh, pro-Russisch. Maar aan de andere kant zit je toch wel met een heel uh, systeem van mensen daarachter van wat je niet goed weet van, uh, met welke personen ze precies banden hebben en met welke landen ze precies banden hebben. Is het een uitgemaakte zaak dat hij gaat winnen? Hij staat wel voor in de polls. Hij, is ook, uh, hij speelt ook dat dubbele spel heel goed. Uh, aan de ene kant mensen die voor uh, nauwere banden met Europa zijn, zullen voor hem stemmen. Mensen die denken van uh, ja, als we maar de zaak kunnen houden zoals het nu is en als we dus die oude corrupte banden kunnen in stand houden, die zullen ook voor hem stemmen. Dus ik denk wel dat hij het wint. Oké, okay, hartelijk dank. Peter Vermeers. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Ja, ja, ja, ja. Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is kenmerkend? En welk verhaal haalt nooit het nieuws? In de serie Sounds of Moskou neemt correspondent Tom Venning ons mee... in geluid naar zijn standplaats. Deze keer horen we hoe de nachttrein door de Russische hoofdstad rijdt. Door het raam van mijn flatje in Moskou kan ik ze zien rijden... De Russische nachttreinen. Ze komen aan en vertrekken bij drie treinstations vlakbij mijn huis. Train number 3 from Kislovodsk to Moscow will be arriving at track 4. The numbering of carriages begins from by... 1. Mensen die aankomen na dagenlange treinreizen uit het verre oosten van Rusland. Of net beginnen met een lange reis naar een andere tijdzone, Heerlijk, het geluid van treinen uit het buitenland. <laughs> Tom Vennik hoor u vanuit de Russische hoofdstad Moskou. Miss Bureau buitenland. Op handelsmissie in China deze week vleide premier Mark Rutte zijn gastheren met de opmerking dat de Nederlandse jurist Hugo Grotius de Chinezen in de 17e eeuw al de slimste van alle mensen noemde. Volgende maand vertrekt hij met nog een grote handelsmissie naar buurland India. Wat niet veel mensen weten is dat er al eeuwenoude banden bestaan tussen Nederland en India. Niet alleen op handelsgebied, maar ook cultureel. Een verborgen wereld noemt Jos Gommans dat. Hij is hoogleraar koloniale en globale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. En Gommans schreef het boek Nederland en India vanaf 1550 en is hier te gast. Goedenavond. Um, ja, uh, vroeger deden we dus ook al zaken daar. Nu gaat Rutte uh, met uh, zeg maar onze VNO-werkgevers daarheen. Bent u benaderd om uh, de missie te adviseren? Nee, in het geheel niet. Nee? nee. Wat zou u ze hebben geadviseerd als, uh, als ze wel uh, gebeld hadden? Nou, ik zou niet 1, 2, 3 weten wat ik hier uh, over zou kunnen zeggen. Misschien... Uh... Nou, misschien. Niet zo'n dat... slimme uitspraak als van die uh, Nederlandse jurist over de Chinezen? Zou ik niet, <laughs> doen? Zou ik niet nee? doen. Nee, ik zou misschien wel uh, de, de agenda wat breder maken dan alleen zeg maar, gericht op, uh, op ondernemen en op zaken doen. Ja. Dus, um, dus ja, dat zou eigenlijk toch wel uh, misschien wel nuttig zijn ook wat om wat breder te spreken. Wat is breder? Cultuur ook? Um, nou, als je zo'n bezoek brengt, dan kan je natuurlijk zaken doen. Ik denk dat er niks op tegen is. Maar ik denk ook dat het goed is om met elkaar te spreken... over allerlei overeenkomsten die je met elkaar hebt gehad in de, ja. in de, in de geschiedenis. Of wat je cultureel voor overeenkomsten met elkaar hebt. Uh, je kunt ook allerlei problemen bespreken die in India spelen. Die ook in Nederland spreken. Dus ik denk dat men ook heel veel van elkaar kan leren... buiten het, het gewone zaken doen. Ja. Um, wij, wij zaten daar in, in, in de, de tijd van de VOC. Wat deden we daar precies? Nou, wij is natuurlijk een belangrijke term die u gebruikt. Ja, dus de sorry. wie zijn wij... Maar ik, ik <laughs> zie eigenlijk Nederland toch in dit boek als, als iets wat staat voor de lage landen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat je eigenlijk al eerder moet beginnen dan de VOC. Dus er waren ook Nederlanders in dienst van de Jezuïten. Ja. Die actief waren in India en ook op keringsdrang naar India gingen. En dan zitten we eigenlijk al wat eerder. Ik denk de eerste Nederlanders juist onder de Jezuïten. Um, naar India togen. En dan heb je de VOC inderdaad in de 17e eeuw. Onze Gouden Eeuw. Uh, ook de Gouden Eeuw van de VOC. En dan wordt er vooral uh, handel gedreven. Maar laten we ook niet vergeten dat, uh, dat uh, de Jezuïeten ook heel veel printmateriaal, en dat geldt eigenlijk ook voor de latere Nederlandse Republiek. Er heel veel printmateriaal naar India is geëxporteerd. Ja. Um, dus op allerlei manieren. Hij werd dus handelsgedreven, maar er werd ook uh, allerlei goederen uitgewisseld om die reden, maar ook allerlei ideeën. En ook allerlei mensen die heen en weer reisden. Ja, het gaat over een hele lange periode. Uh, Nederland zaten in de hele regio. Even voor mijn beeld. Hè. Hoe belangrijk was India voor Nederland? En wat, waar, waar handelden we in? Nou, daarmee? India was eigenlijk een groot macht in de 17e eeuw. Dus ja. het is niet alleen onze Gouden Eeuw, maar het is ook de Gouden Eeuw van India. India ligt eigenlijk heel centraal. Nederland leggen eigenlijk in die tijd de marginaal uh, eigenlijk gaat Nederland plotseling centraal liggen... door de ontdekking van de nieuwe wereld. Maar in de oude wereld lag India centraal. En India was cruciaal ook voor het drijven van handel. Dus wat de Nederlanders proberen... is eigenlijk uh, in te pluggen... in dat Indiaanse handelssysteem. Ja. Want met Indiaanse goederen... Hè, denk vooral aan textiel... kon je eigenlijk ook overal in de wereld komen. Hè, in Indonesië, in Japan, in China... ook in Europa, in Afrika. Overal had men behoefte aan Indiaanse producten. Dus het was heel belangrijk voor de Nederlanders... om juist toegang te krijgen tot India. Omdat dat was de sleutel tot macht. Bijvoorbeeld ook... in de archipel in Zuidoost-Azië, wat later een Nederlandse kolonie wordt. Terwijl iedereen eigenlijk denkt dat India vooral met Engeland geassocieerd moet worden. En Precies. dat is voor de 17e eeuw niet terecht. Ja, en zeg maar even nog, uh, Nederland proberen, uh, zeg maar, in te haken op dat Indiaanse uh, systeem, hè, dat handelsnetwerk. Ja. Uh, als je het nou even, iedereen associeert natuurlijk Nederland, zoals we Britten met India associëren, Nederland met Indonesië. Hoe, hoe belangrijk was Nederland, uh, of India voor Nederland, in, in de handel? Nou, omdat je dus eigenlijk, um, nou laten we bijvoorbeeld het voorbeeld nemen. Uh, Nederland was vooral geïnteresseerd in specerijen, want specerijen waren al bekend in Europa. Mm -hmm. Wilde je die specerijen naar Nederland halen, dan was het heel erg handig om eerst textiel, vooral textiel uit India te halen en daarmee naar Indonesië te varen om dat dan te ruilen tegen specerijen. Ja. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor textiel naar bijvoorbeeld Japan. Uh, er werd ook hele eenvoudige textiel naar West-Afrika gebracht voor de slavenhandel. Um, eigenlijk hebben de Britten ook met behulp van India een enorm rijk kunnen opbouwen in de 19e eeuw met Indiase goederen, maar ook Indiase mensen die in, de, in het leger dienden. Um, maar het was wel zo in de 17e eeuw waren de Nederlanders vooral gericht op het monopolie van de specerijen en dat wilde zeggen dat men zich concentreerde op de archipel. Uh, de Britten hebben uit de archipel De Britten hebben uit de archipel gegooid ja. en zij moesten zich eigenlijk wenden tot het subcontinent, tot India. Ja. En zo is later eigenlijk zou je kunnen zeggen India vooral een Britse. Uh, kolonie geworden. Ja. Want in de 18e eeuw... wordt India eigenlijk nog belangrijk, Omdat dan die textiel ook in Europa heel erg gaat domineren. Ja, wat maakte onze band met India zo bijzonder? Um, nou, ik denk dat het band met India... vooral in de 17e eeuw heel bijzonder is. Omdat het niet alleen een eeuw is van handel. He, dus zeg maar, balken en de dus voc mentaliteit ging niet alleen over handel. Maar het was ook zo... dat veel Nederlanders echt oprecht nieuwsgierig waren naar India en de cultuur die India vertegenwoordigde. Dat was niet alleen een hindoe cultuur, dat was ook een islamitische cultuur. Um, dus er was een zeer grote mate van, van, uh, van kennisuitwisseling. Uh, en Nederlands wilden gewoon weten over waar ze mee te maken hadden. Dus wilde je überhaupt ook de markten bespelen... dan moest je ook beter weten wat voor mensen leefden er in India. Wat voor consumptiegoederen uh, zouden er... Aftrek kunnen vinden in India. He, dus er werden uh, hele maatschappijen werden eigenlijk in, in beeld gebracht als gevolg van een soort marktonderzoek. Dus dat is een hele directe uh, uh, reden om zich met, met Indiase cultuur hoe bezig te houden. Hoe gebeurde dat? Want ik, ik kan me voorstellen dat je marktonderzoek doet, dat, doe je, dat, dat gebeurt nu natuurlijk ook. Wat verkoopt het beste, toch? Nou, ja, maar om dat goed, zeg maar, goed te kunnen inschatten, moet je dus wel iets meer weten over hoe die maatschappij in elkaar zit. En dat was ook vaak zo dat. Uh, zeg maar, dienaren van de VOC in India, die konden dus heel erg lang spreken over datgene wat ze daar waarnamen. En zij analyseerden ook datgene wat er gebeurde. Zelfs zo erg dat men zelfs vanuit Nederland of vanuit Batavia zei van nou is het wel lang genoeg geweest. Dus dat was een soort nieuwsgierigheid. Men wilde eigenlijk alles graag berichten rapporteren. Ja. En met name dus in die 17e eeuw heb je dus hele rijke, lange rapporten... over uh, het kastensysteem bijvoorbeeld, over religies, over allerlei uh, gebruiken. Ja. Uh, en dat is, maakt de 17e eeuw echt bijzonder. Omdat ja. men eigenlijk nog niet heel erg goed een heel sterk... Nou, heel sterk idee had van wat je in India zou kunnen verwachten. Maar het was dus nog veel opener. Er was ook een culturele relatie hè, in, in die ja. tijd. Wel, hoe uite zich dat? Uh... Nou, ik, wat, wat heel interessant is van die 17e eeuw is eigenlijk toch dat er sprake is echt van een, van een dialoog. En misschien kan ik het, het beste laten, uh, laten zien aan de hand van. Uh, ...onze grote schilder Rembrandt. Mm -hmm. um, ik kom net terug van een grote tentoonstelling ...in het Jettymuseum, want wat weinig in mensen Amerika. weten... ...in Amerika en Los Angeles... Ja. ...waar twintig um, tekeningen... ...van Rembrandt getoond worden... Uh, ...die hij maakte op basis van Indiaanse miniaturen. Dan zou je zeggen van, nou is dat nou zo bijzonder? Ja... Dat is heel bijzonder en heel uniek voor de 17e eeuw, ook voor schilders in de 17e eeuw. Omdat Rembrandt echt probeerde om de stijl van die Indiase schilders na te bootsen, te bestuderen en ook zich eigen te maken. En eigenlijk om die, op die manier eigenlijk ook zijn eigen uh, schilderstijl uh, te, verder te ontwikkelen. Ja. Er was in die tijd een collega van Rembrandt en zijn naam is Willem Schellings. En die schreef een gedicht waarin eigenlijk werd, werd duidelijk gemaakt dat uh, de, de schilderkunst op het hoogste niveau zich op dat moment bevond in India. Uh, en het lijkt erop dat Rembrandt daar kennis van had en dat hij dacht, nou, um, daar wil ik eigenlijk wel meer van weten. Dus ja. er was een, echt een soort engagement met India, wat je op meerdere terreinen tegenkomt. Ja, en hij had die prenten gekregen via... Nou, dan kom je toch oh, weer terug op de handel. Er waren oh, natuurlijk contacten ja, ja. met India en vanuit India werden dus ook... Uh, prenten vanuit Nederland naar India gebracht, die ook daar werden nageschilderd... of werden geïncorporeerd in India's werken. Maar er werden ook India's miniaturen naar Amsterdam gebracht en daar was een markt voor. He, dus een aantal van die miniaturen komen we zelfs tegen in de paleiswanden van Schönbrunn. Ja. Um, als, als decoratie. Dus er was echt wel vraag naar, naar Indiaanse miniaturen. Net als dat naar, vraag was naar Indiaanse uh, katoen of naar Indiaanse salpeter. Want ja. al zei India was gewoon een hele grote economie en het was belangrijk om daar deel van uit te kunnen maken. Kenden zij onze uh, prenten ook? Schilderijen van... Uh, ja, er werd dus werd op grote schaal weer de er prenten naar Azië getransporteerd. Dat was niet altijd even welkom. Bijvoorbeeld mm -hmm. uh, zeeslagen, die vielen heel slecht. Er was een sultan in Bijapur die kon niet slapen van een, van, van een veldslag... die hij ontvangen had van de VOC... want die vond het veel te gruwelijk. Ja. En dan gaat men met zo'n schilderij gaat men dan in Azië rond. Dus dan uh, gaat men naar China, naar, de, uh, naar, naar, naar Japan... en uiteindelijk blijkt dat het, in het Thailand wel zeg maar, terecht kan. Dus men, men was op, wat ik al zei, men was in die tijd heel erg op zoek... naar wat wil men eigenlijk. Uh, wat voor schilderijen wil men dan? Wat voor prenten wil men dan? Ja. En daarvoor waren al allerlei prenten vanuit de hoek van de Jezuïeten naar India gebracht, eigenlijk vooral voor, vanuit een soort bekeringsidee. Ja. U, u haalde net uh, balken en de uitspraak aan. Hè? Die ja. VOC-mentaliteit, uh, ja, zo die er al echt is. U zegt, van nou, dat, ook, dat houdt in ook heel breed, nieuwsgierig. Maar uh, we kennen natuurlijk ook verhalen van... Uh, uh, uh, met, uh, uit de loop van het geweer, zal ik maar zeggen. Een, een dorpje veroveren of een, of een markt of een uh, handelsplaats. Hoe, hoe, was er een soort gelijkwaardige relatie met de Indiërs? Nee, het grote verschil handelsen. misschien toch wel met de archipel... Hè? Met die, mm -hmm. nu Indonesië is, dus eigenlijk dat dat Mogolrijk uh, oppermachtig was. Ja. Dus wat het enige wat de, wat de Nederlanders konden doen, was wat winkeltjes openen aan de heel kust. Kort even, wie waren die mogels? Nou, die mogels zijn eigenlijk Turkse veroveraars in ja. Centro-Azië. Dus ja. die hebben een groot rijk gericht. Eigenlijk uh, zijn het uh, heersers die teruggaan helemaal tot Genghis Khan en de grote veroveren Timor. En dan zijn dus in Azië grote rijken. Hè. Het Osmaanse Rijk, het Mogolrijk, ja. het Chinese Rijk. En de, de VOC kon eigenlijk alleen maar uh, ja, proberen uh, heel, heel, heel bescheiden vragen of zij mochten meedoen aan de kust. Dus ja. dat was eigenlijk wat dat betreft weinig... Ze zaten ook voornamelijk op de kust. In, voornamelijk in, in, in op de kust. In handelsposten. Ja. En het, het, het Mogolrijk was een, was een rijk wat gebaseerd was op, op grote cavaleries. Ja. Dus het duizenden, tienduizenden paarden. En daar kon, kon de VOC niet tegenop. In tegenstelling tot het eilandenrijk van Zuidoost-Azië. Waar je niet dit soort grote... Legers hebt, dus daar konden eigenlijk de VOC konden veel gemakkelijker zeg maar, iets opbouwen. Ja, als je die tijd vergelijkt, hè, dat, dat was eigenlijk een beetje ja, het begin toch van de globalisering, kun je zeggen? Ja, zijn, in mijn boek probeer ik eigenlijk een vergelijking te maken over hoe zowel Nederland als India die globalisering heeft ervaren. Mm -hmm. Dus wat je, hoe je het ook bent of keert, de 16e eeuw, maar te zeker ook de 17e eeuw, wordt de wereld groter. De horizon ja. wordt, wordt zich uit. Er komt een heel, heel, hele nieuwe wereld komt erbij. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat het, ook dat in India een grote invloed heeft gehad. Dus je hebt ook in India gingen intellectuele nadenken, wat betekent dat eigenlijk... over de manier waarop wij tot nu toe hebben nagedacht over de wereld. Mm -hmm. He, je ziet ook dat de VOC zorgt natuurlijk ook voor nieuwe uh, indrukken... voor nieuwe informatie. Zij brengen atlassen aan, zij sturen een globen, zij sturen een vertaalde bijbel. Al die verhalen gingen ook aan het hof van de grootmogels, want zo heten die heersers, uh, Gingen dat een eigen leven leiden. En zorgde dat voor enorme discussie. En allerlei vragen die ook uh, de Jezuïeten, maar die ook zeg maar, de, de vertegenwoordigers van de VOC moesten beantwoorden. Dus zowel in Nederland als in India is er sprake van heel veel... Uh, uh, Globalisering in de zin dat men opnieuw moet gaan nadenken. Alleen, het is natuurlijk wel heel veel anders dan nu... is het op, op elite-niveau. Dus het is met name dus intellectuele, mensen die geschiedenissen schrijven... mensen die uh, schilderen... mensen die poëzie bedrijven... dus vooral de mensen aan het hof... die hmm. ja, werden beïnvloed door al die nieuwe ideeën. En het is niet zo dat, ja, dat alleen het Westen... omdat het ja, de nieuwe wereld ontdekt daar ja. vooral mee te maken heeft. ja dat was wederzijds, de, de, Als wederzijds. die de waren de mogels ja. waren ook geïnteresseerd in wat ja. is er voor en bij en India is misschien nog veel meer dan dan ja. Nederland was eigenlijk gewend om met heel veel diverse culturen om te gaan ja geglobaliseerder dan nu kan bijna niet hè? de hele nee. wereld is uh, verweven met elkaar er worden schroefjes in China gemaakt die in Amerika in een auto worden gezet ja maar de, de, de houding is ook een beetje uh, meer uh, op onszelf gericht. Uh, ja, een beetje de, de grenzen optrekken in plaats van uh, overschrijden. Nou, als die wereld enorm uitdijdt en er komt heel veel nieuwe informatie op je af, mm. dan kan je natuurlijk op twee manieren reageren. Je kan zeggen, oh, interessant. He, dat is eigenlijk wat ik als wetenschapper als eerste zou zeggen. Van, nou, dat is wel heel interessant. Het is heel erg goed om na ja, maar te denken. Je bent elitair. Over... Ik ben dus uitermate elitair. Ja. Uh, maar er zijn wel heel veel. Elitere mensen tegenwoordig. Dus je kunt eigenlijk in die zin is, heeft eigenlijk niemand kan eigenlijk zeggen ik, ik trek me niks aan van die informatie. Een andere manier om met die met die globalisering om te gaan is te zeggen van nou ik, ik wil vooral weten wie ik zelf ben en dan dat paken je dan af je ja. bouwt een muur. Um, dus dat je kunt op nogmaals. Uh, maar maar reageert even de, de vraag van, de van zouden we toch weer wat meer van die nieuwsgierigheid uh, moeten ontwikkelen. Uh, zoals dat in de 17e eeuw ook was? Nou, met name dus onbevooroordeelde nieuwsgierigheid. Dat je dus ja. echt wil weten hoe de ander in elkaar zit om ook iets over jezelf te leren. He, dus eigenlijk net als Rembrandt ja, een, soort, een zekere empathie ontwikkelen... He, voor die andere schilder. Om, omdat je eigenlijk dan ontdekt dat die andere schilder wel anders is... maar dat er ook wel heel dicht bij jezelf staat. Ja, maar ziet u he. dat als een academische, intellectuele opdracht... aan uzelf of, en, en aan uw gelijken? Of is dat, zou u zeggen van... ja? Om, nou, je moet dus... Omdat de neiging in Europa, in Amerika, is uh, muren optrekken, uh, angst voor de ander. Nou, ik ben natuurlijk geen. geen uh sociale wetenschapper, maar nee. het is natuurlijk wel zo dat als je ziet de globalisering neemt toe en er gaan tegelijkertijd heel veel, steeds meer mensen in hun eigen bubbel zitten. Dus het ja. is niet heel erg vanzelfsprekend dat globalisering leidt tot een, soort, tot een meer begrip. Maar ik zou zeggen, uh, ben niet bang, uh, ben nieuwsgierig, probeer echt te achterhalen hoe de ander in elkaar zit. Uh, dat is denk ik een hele belangrijke stap. Die, uh, dat kan je misschien inderdaad leren van, niet zozeer van de VOC, maar wel van die, van die eerste contacten tussen Europa en India, waarin de VOC voorop liep. De eerste deel van de 17e eeuw. Laat dat een opdracht zijn aan premier Mark Rutte... als hij volgende, week, volgende maand met zijn handelsdelegatie naar India reist. Hartelijk dank, uh, Jos Gommans van de Universiteit Leiden. Um, op onze website meer... Informatie over uw boek Nederland en India vanaf 1550. En tot zover Bureau Buitenland. Straks Mandjaren met culinair recensent Hiske versprillen. Ze maakt binnenkort de overstap van het Parool naar de Volkskrant. Een presentatie Peter Apostel. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong... De uitstoot van CO2 door de wereldwijde zeescheepvaart moet in 2050 met minstens de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 2008. Dat heeft de internationale maritieme organisatie IMO besloten. Er is ook afgesproken dat er meer energiezuinige schepen worden gebouwd.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 En in verband met het dodelijke ongeluk maandag op de A58 heeft zich een vrachtwagenchauffeur bij de politie gemeld. Bij Moergestel botsten twee auto's op elkaar doordat ze moesten uitwijken voor grote stenen op de weg. Een bestuurder kwam bij het ongeluk om het leven, een andere raakte zwaar gewond. De politie vermoedde al dat de stenen van een vrachtwagen waren gevallen. ANWB-verkeersinformatie. Door een ernstig ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem... staat een flinke file tussen Wageningen en Arnhem-Noord. Het staat daar 5 kilometer en de vertraging is meer dan een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden... via Barneveld over de A30 en de A1. En door dat ongeluk op de A12 is het verkeer ook op de A50... vanuit Oost naar Arnhem vastgelopen. Tussen Renkum en Knopend-Waterberg 20 minuten tijdverlies.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 Bespaar met Office 365 in de cloud en werk overal gelijktijdig in documenten. Kijk op yourhosting.nl zakelijk. Ik ben Bart van Your Hosting, voor online succes. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl. mythes. Office 365 een maand gratis uitproberen? yourhosting.nl zakelijk. Koffie? Uh, staat klaar. Glimlach? Eh, <laughs> uh, ja.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 In het Westerpark in Amsterdam bent u hier wel eens geweest. Dit is een wonderschoon park met extreem veel activiteiten. Zoals bijvoorbeeld dit live programma. En daar kunt u bij zijn. Mail ons als u dat eens een keer wilt. Kom met twee mensen, kom met drie mensen, kom met vier of met zes eventueel zelfs. Stuur dan uw mail. Bijvoorbeeld voor de uitzending van vrijdag 20 april, dus volgende week. Of vrijdag 27 april. Manjare. Dan krijgt u een hoogstpersoonlijke mail van onze charmante assistente Francine. Dat heeft ook niet iedereen. En uh, dan kunt u ook nog te gast bij ons zijn. En we bieden u een drankje aan. Haar. Het is één groot brok vrolijkheid. U kunt reageren op deze uitzending ook weer op manjaretntr.nl. En Twitteren kan ook hashtag Radio Manjaren. Links zit vandaag culinair criticus Hiske Vusbrille. Ze verhaalt deze zomer, dat kwam vorige week in het nieuws, uh, het parool voor de Volkskrant. En ze gaat het hele land doorreizen. Uh, Hiske, welkom. Hoe is jouw relatie met het buitenrandstedelijk Nederland? Heel goed. Ja? Ja, je vraagt het een beetje alsof je verwacht dat ik zeem krijg als ik de ring uh, verlaat. Maar, nee, dat is niet... maar ik weet helemaal niet waar jij wel eens komt. Nee, nee nou ja, ik kom zelf niet uit Amsterdam. Dus dat is al. Uh, je bent een, een... vrizin, hè? Ja, ja, nou ja, mijn vader is, uh, komt uit Zeus-Vlaanderen en mijn moeder komt uit Noord-Drenthe. Dus ik zit op zich best qua breed. Trekking zit ik breed. Um, ik ben geboren in Friesland. Um, ja. Nee. Dat is maar je gaat op reis. En dat ja. is heel anders dan dat ja, je stapt op de fiets... en ja. je rijdt even naar een zaakje op de hoek, zeg maar. Zeker. Dat wordt echt anders. Ja, het is nu inderdaad, ik leg mijn kinderen in bed... en ik spring op de fiets. En dat wordt straks wel heel anders. Maar dat is ook juist waar ik zo'n zin in heb. Ik vind het zo tof om uh, ook al die andere toffe plekken te gaan bezoeken. En is het dan zo dat jij ook vindt dat mensen van toffe plekken... jou nu toffe <lacht> mail moeten gaan sturen en zeggen... Hiske, kom naar mij toe? Nee, die plekken zelf, die hoeven dat niet te doen. Nee. Maar ik, zou, ik ik vind het wel heel leuk om van uh, mensen die graag ergens eten te horen. Want ik heb in Amsterdam wel overal mijn vogeltjes uh, zitten. Ja. En ik bedoel, zo groot is het hier niet. Dus dat kan je zelf ook vrij goed in de gaten houden. En landelijk is dat toch een stuk moeilijker. Ja. Dus uh, ja, daar moet ik me echt heel erg in gaan verdiepen. Je hebt fluisteraars nodig uit ja. alle provincies. Zoekleurs, ja. ja. We gaan straks doorpraten ook over dat schitterende vak... wat uh, culinaire journalistiek heet. Naast jou zit uh, chef-kok, ideeënmaker, kan ik beter zeggen. Hè? Jonathan. Jonathan Kapatios. Ja, ja. Je, goedenavond. Hi, leuk dat je er bent Dankjewel. en dat je ook vrij bent. Vroeger stond je altijd achter de kachel uh, in uh, Vork en Mes in Hoofddorp. Die schitterende zaak waarin je altijd met groenten en kruiden vooral kookte... Uh, maar nu ben je gewoon zomaar een vrijdagavond vrij. Dat is echt nieuw, hè? Ja, dat is wel echt nieuw. En ik geniet er enorm van. Ja, ja vanmiddag, uh, eigenlijk om vijf uur... nam ik een gin tonic op het terras op vrijdagmiddag. En daar werd ik eigenlijk wel heel blij van. Ja, ja wie ja, dat, niet, gaf, dat, me, zeggen... dat gaf me een enorme <laughs> vrijheid. En ik denk van, ja, nou, dit, is, dit kan ik wel aan wennen. Want laten ja. we uh, het is moderne slavernij, toch? In de keuken staan. Nou ja, het is wel een bepaald vak. En we hebben het toevallig net over... kok zijn wel bijzonder. Want je moet wel wat over hebben um, um, um, om um, um, kok te zijn. Ja. He, de stress, de tijden, uh, maar ook je sociale leven. Daar moet je wel keuzes in maken. Als je, zeker als je hem um, ho op hoog niveau wilt, dan wordt het steeds lastiger. Je hebt tien jaar bij Vork Mes eigenlijk dag en nacht gewerkt, kun je zeggen. In ja. de tussentijd heb je ook een gezin met drie kinderen. Uh, en nu ga je wat meer thuis zijn en meer zaken hier in Amsterdam doen. Ja, we verleggen iets meer de focus. Dus um, uh, ik ben niet zelf meer in de productie of uh, daadwerkelijk in de restaurants of in de keukens bezig. Ik, ik manage het meer, ik ben erbij. Ik train, ik train de mensen um, uh, waarmee, we, waarmee we werken. Dus ik neem ze mee in de kwekerij. Ik leer ze dingen. Ik, ik laat ze heel veel proeven. Ik probeer ze vooral te inspireren om, het, uh, om toch een beetje mijn filosofie door te dragen. Ja. En, dat, en dat doen we nu bij Edel, uh, lokaal <coughs> Edel in Amsterdam. Ja, dat is een hele grote zaak in het Sieraad ja. in, uh, in Amsterdam. Dan West komen we straks nog zeker over te spreken, maar... Uh, we gaan het vandaag met jou over asperges hebben. Want daarom hebben we jou uitgenodigd. Jij weet veel van asperges. Je hebt een groentekwekerij en een kruidenkwekerij. En je bent wel weg bij vork en mes. Maar die kruiden- en groentekwekerij... die heb je gewoon onder je arm genomen en meegenomen naar huis, toch? Ja, absoluut. Ja, die hebben we nog. En dat, dat maakt ook het bijzonder. Hè? Dat, dat is niet iets wat ik op wil geven. En dat is ook juist iets wat me heel veel inspiratie geeft. Ook. Ja. En waardoor je het door kan blijven ontwikkelen. Ja. Want ik vind vooral wat ik daar heb geleerd in die kwekerij... dat, dat vind ik eigenlijk... Heel erg leuk en bijzonder ook. Heb je ook asperges in je kwekerij? Nee, nee. nee. Het, is, niet, het, he? het, het is moeilijk om te telen. Ik heb het wel eens gezien. Uh, het is een driejarig plantje, hè? maar uh, helaas niet. Maar wel nee. in de buitentuinen, daar ja. hebben we wel de, de asperges staan. Maar puur voor de lol. Ik zie opeens heel veel dwarsverbanden met jou, Hillary Ekers. Jij bent culinair journalist. Je, <lacht> je werkt voor het Financieel Dagblad. Je bent finoloog, je bent culinair historicus. Maar je hebt een tuin en je ja. bent kok. Nou, ik help in een tuin. Oké, okay, je helpt God, in een God, tuin. Maar ik help. Nee, ja. Eigenlijk is het wel fijn, want dan kan ik gewoon samen naar huis. Ja. ja, want je wil niet een eigen tuin hebben. Dat je... Nou, dat, het, uh, het is bijna zo erg als een eigen restaurant hebben. Ja, ja, ja. <lacht> en, en dat doe jij ook niet meer. Nee, nee. nee. nee. Jij gaat straks praten over een klassieker. En die klassieke is Tartatin. Ja. En dan ja. zeg ik omgekeerd het appeltaart, maar ja. dat is te kort door de bocht, of niet? Ja, maar dat is wel de beste omschrijving natuurlijk. Het, het, ik ben helemaal geen taarteneter, maar ik vind een Tartatin iets geweldigs. En, um, ja, het, het, het is een. Uh, hij heet Tartatin. Het is de taart, de taart van de gezusters Tartin. Maar de Franse zusters De Franse zusters, uh, Ja, ten zuiden van Orléans. Maar dat is het verhaal. Hij bestaat eigenlijk al veel langer, want het is, euh, ja, t, t, t, t is, er is eigenlijk geen eenvoudigere taart dan Appet de taart, taart. dan de tain. Ja. en hij heeft een groot voordeel boven de Nederlandse. Uh, ja. Boven de Nederlandse ja. appeltje. Want je bent nu de druk aan het ja. opvoeren. Ja. Wat, er is wat, geen taart zo eenvoudig. Onze... Of ik kan hem wel later mislukken. Uh, even... Onze jongste bediende die zit nu al met rode konen. Je had al een haarband <laughs> tegen het zweten. Maar daar komt dit dan ook nog bij. Nou ja, als je hem een paar keer gemaakt hebt, laten we dat erbij zeggen. Ah, Oké. Okay. Ja, okay. ja. had je hem een paar keer gemaakt? Nooit gemaakt. Ik ben gek genoeg geen fan van appels met karamel. Maar um, ik heb hem wel vanochtend gemaakt. Vraag me ook af waarom ik dat nog doe. Want er, dat is ook zelfvertrouwen ondermijnend. om het vlak voordat je echt moet nog de eerste repetitie te doen, zeg maar. En, maar het... het heb je een proef, heb een je hebt een proef uh, gemaakt. Ja, ik heb een proef gemaakt. En die gemaakt. heb je ook gewoon zoals klassiek altijd gaat... Het bij jou ook helemaal opgegeten? Of? Nou, dat, dat, dat vond ik in dit geval makkelijk om niet te doen. Ik heb hem wel gevoerd aan... Uh, Kinderen. Minderjarig thuispubliek. <lacht> en uh, die zijn normaal erg kritische consumenten... maar als er iets met suiker is, dan vinden ze het altijd lekker. Dus die waren heel... heel dat de verslavingsfactor, ja. is dat. Ja, ja dat ze ook gewoon die zak kunnen geven. Ja, ja <lacht> Wat ook heel erg helpt, is gewoon een zak suiker in de fik steken. Dan karamelliseert het ook. Ja, ja. Dat, en, is ook met ja <laughs> dat is gevaarlijk okay. kinderen. Ja, dat is wel. Je ziet dat ik het wel... Bij mij is het al lang geleden, dat merk je nu wel. Nou, ik ben toch hoopvol gestemd. Dank je. Ik heb ook gezien dat je heel leuk in een pan bezig was. Het zag met... er heel goed uit. Ja, en het rook ook het zo. Dat wil ook wat. Ja. Ja. Ja. Wij, wij komen hier straks op terug. Ik begin met Hiske. Uh, overigens luisteraars, manjaar ntr.nl en hashtag Radio Manjar. Daar, daar kunt u terecht voor uw reacties. En u mag ook bijvoorbeeld wel schrijven dat u ook een tartartuin heeft gemaakt die mislukt is. Want dat brengt <lacht> ons ook allemaal weer even tot, tot, tot onszelf, <lacht> zullen we zeggen. Uh, Hiske Versprillen zit naast mij. Dus vijf jaar geleden nam ze de plek in van restaurantcriticus Johannes van Dam van, in het parool. Hij was uh, overleden. En vorige week werd jouw vertrek naar de Volkskrant aangekondigd. Werd ook keurig in de Volkskrant ge gezegd ja. door Philip Remark, de hoofdredacteur. Die zwaaide Mac van Dinter, de oude criticus, die nu nog schrijft voor de Volkskrant restaurantrecensies uit en heette jou Welkom. Je gaat per september voor die krant restaurantrecensies schrijven, maar je was inmiddels al aan het freelancen het afgelopen jaar. Je hebt bijvoorbeeld de podcast Chef gemaakt, ja. Waarin je eigenlijk als radiomaker ons van de zender probeerde te duwen. <laughs> ja, wel, jawel, ja, ja. jawel, jawel, jawel. Je ging met chefs praten. Ja, ja klopt. Ja. Het was leuk, hè? Ja, het was ja. ontzettend leuk. Het is nog steeds leuk, want ik ben er nog steeds mee bezig. Met hele grote koptelefoon en ja. een hele dikke microfoon. Als een microfoon. soort camera de kikker uh, ja. die keuken in. Ja. Um, uh, heel erg leuk. Heel veel gedoe. Veel meer dan ik verwacht had. Ja. Maar gelukkig heb ik uh, de mensen van dag en nacht media erbij. Die kunnen dat. Um, ja, en het is heel leuk om, om die verschillen te zien... tussen de insteek van verschillende chefs. Want er zijn natuurlijk... Mensen kunnen op hele verschillende manieren dingen heel goed doen. En er wordt ook altijd gekookt. En er wordt ook altijd gesproken over smaak en over techniek en ja. over ambitie. Maar op een of andere manier worden die gesprekken toch allemaal heel anders. Dus met de een spreek je dan zo uh, een uur over, uh, ja, echt over focus of juist over creativiteit. En met de ander praat je gewoon een uur over zakelijke aspecten en geld. Ja. En, ja. en dat is heel leuk. Dus het is uiteindelijk een heel gevarieerd palet geworden. Zeker. Daarnaast uh, ben je, uh, heb ik me laten vertellen, ook voor de correspondenten aan het werk. Nee, daar, daar ga, ga ik, je voor uh, aan het werk. Ja, daar ga ik een project voor doen vanaf volgende week. En misschien wel het belangrijkste, althans heel Nederland, van Drenthe tot Zeeland, zeg maar gewoon al jouw routes. We kennen jou vooral van het bijna winnen van de slimste mens. <lacht> Ja, kun je ik je niet zeggen van het winnen van de tegel, maar die slimste nee, mensen. Nee, die slimste mensen. is wel mens. belangrijk. Ja, ja. Nee, je hebt ook die tegel gewonnen, <laughs> dat weet ik. Gefeliciteerd. Maar ik bedoelde zelf: het grote publiek. Ja. Zeg maar dat je in zo'n bak terechtkomt dat mensen je gaan bellen of je ook dingen wil gaan doen in het land. Dat komt door de slimste mensen. Ja, dat toch? komt door de slimste mensen, zeker. Heb je, heb je een leuke spin-off daarvan? Um... Nou, valt eigenlijk wel mee. Oh. Goede <laughs> carrière. Ja, of... ik werd tweede. Kijk, die, die man die eerste ja. is. Die is nu lijsttrekker uh, van de VVD. Dus ja. als ik gewonnen had, was ik dat misschien geweest? Ja, vind ik hele logisch. Ja, ja ik hem ook niet? Maar je kunt altijd nog burgemeester van Amsterdam worden. Hè, dat weet je. Uh, Hiske, uh, je gaat van stad naar het platteland. Dat is een grote stap, en dat weet ik ook uit eigen ervaring. Want uit eten in de provincie is hoe je het ook wendt of keert, echt wel iets anders dan uit eten in Amsterdam. Waar iedere dag restaurants als paddenstoelen uit de grond schieten. En het verwende stadspubliek gaat ook hè, uh, heel erg in op alle aanbiedingen. Dus die kroest die van de ene zaak naar de andere. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want je hebt er ongetwijfeld over nagedacht, over deze nieuwe missie. Ja, ik vind de provincie vind ik altijd zo'n lastige term. Omdat Nederland natuurlijk bestaat uit uh, inderdaad een deel ruraal land. En voor een heel groot deel ook uh, grotere en kleinere steden. Um, kijk, in Amsterdam gebeurt ongelooflijk veel. Er gaan vier restaurants per week open. Er gaan ook twee per week weer dicht. Mm. Um, uh, je kunt, als je wil, kun je dus uh, elke week vier keer in een nieuwe zaak gaan eten. En uh, er zijn ook een heleboel bloggers en dergelijke die dat, uh, die dat doen en die dat allemaal bijhouden wat er gebeurt. Ik vind het zelf het leukste om meer vanuit mijn eigen interesse te werken en dus uh, juist niet elke week bij een zaak te gaan eten die net open is, uh, maar ook af en toe te kijken naar, nou, zoals jij zelf natuurlijk ook doet in het NRC, naar de, naar de Golden Oldies of juist naar een restaurant dat vanuit een keuken werkt die minder bekend is bij mensen ja. of iets. Uh, maar een beetje ja, avontuur. Nou ja, meer vanuit je eigen interesse. En ja. ik denk dat dat, dat uh, ik kan in Amsterdam en dat kan ook heel goed in Nederland. Of in Nederland met een stukje buitenland erbij. Want je hoeft dat... niet alleen chique dingen te doen natuurlijk. Hè? Wat, wat Helemaal niet. Wat rond een ster zweeft hè? Of, nee. of een ster heeft. Het gaat juist om allerlei soorten restaurants. Ja, nee, het lijkt me ook heel leuk om, weet ik veel, eens een keer te kijken... waar in Nederland het allerbeste uh, Eritrese restaurant zit of zo. Als ik een keer, dat is een hele interessante keuken. Dus ja. om daar dan een keer iets mee te mee te doen of uh, het juist over een heel andere boeg te gooien en een stuk te schrijven over de teleurgang van het eetcafé door, uh, door naar een eetcafé te gaan ergens. Dat is ja. een heel klassiek. Of ja, zaken die er al heel lang zitten. Je kunt daar ontzettend veel mee doen. En dat bedoelt, ik dat doen Merk van Dinter en Ewel Broekaart, die doen dat natuurlijk ook al. Dus... Voor de Volkskrant en voor LSU ja. Handelsblad. en maar uh, er zit nog wel meer in voor jou, deze overstap. Dat is niet alleen maar van een toch plaatselijke krant... weliswaar met een hele landelijke uitstraling... maar het Parool is een plaatselijke krant naar, naar een landelijke krant. Er zit ook in dat je waarschijnlijk ja, misschien meer ruimte krijgt... of mooiere foto's. Of, uh, wat, zit er, wat, wat zit er in voor jou? Nou, Ik vind het, het proefwerk een fantastische rubriek. Het dat is, is Parool, echt, he? Ja, in het ja. Parool en... Uh, het is binnen de krant een hele mooie rubriek. Het is gewoon op zichzelf is het een heel fijn format om in te werken als recensent. Um, maar die, die is, kwam heel erg vanuit uh, Johannes van Dam vandaan die dit dus voor mij deed. En ik vind het fantastisch dat ik bij de Volkskrant echt een keer helemaal zelf kan gaan bedenken... Wat zou de rol van zo'n restaurantrecensie nou kunnen zijn nu? Omdat er ook heel veel veranderd is op het gebied van... waar mensen hun informatie vandaan halen. Je hebt TripAdvisor en Eens. Er zijn allerlei uh, bloggers en de hele opkomst van het internet. Terwijl die recensies eigenlijk nog best wel hetzelfde zijn ja. als 15 jaar geleden. Dus ik vind het leuk om daarover na te denken. En zeker bij een landelijke krant. Want uh, het proefwerk uh, die, die restaurants hier in Amsterdam zijn die hebben al van zichzelf een soort van relevantie voor de lezers. Want die kunnen er dezelfde avond nog naartoe. Of die weten waar het zit, die rijden er langs. Ja. Uh, landelijk is dat natuurlijk heel en landelijk anders. landelijk is dat anders. Want ik bedoel, als ik in Wageningen ga eten... dan zeggen mensen in Maastricht van... nou ja, je kom er nooit, weet ik veel. Ja. Uh, dus je moet daar dan denk ik iets mee... waardoor het ook voor mensen in Maastricht leuk is om te... Om en wat te moet je daar dan mee, hè? Met dat gegeven? Ja, ik zou dus zeggen, als je zelf, als je werkt vanuit je eigen interesse en je krijgt genoeg ruimte om uh, onderwerpen uit te diepen die verder gaan dan alleen maar opschrijven wat er op het menu staat, dat, ja. dat, dat, dat dat heel goed kan. Ja, en je krijgt die ruimte, want je krijgt ook meer ruimte. Je krijgt meer ruimte dan je al had en je had al behoorlijk wat ruimte. Ja, ja dat, en dat is. Is dat in een rijn. onderhandeling? Heb je gezegd van jongens, ik, ik kom wel, maar ik wil wel gewoon meer ruimte. Ja, dat heb ik wel gezegd, ja. ja. Want, dat, dat, maar omdat, ik dat, uh, omdat dat voor mij die stap interessant maakt. Ja. Kijk, als je 500 woorden hebt, dan heb ik liever 850 woorden in Amsterdam. Dus ik wil dan, ja... Dus Landelijk dan... wil je er dan nog wel extra woorden ja, bij. Ja, maar het gaat niet om per se dat ik mezelf nou zo graag hoor praten. Maar meer omdat ik denk dat dat zo'n recensie juist dat extra kan geven. Nuance in, in bijvoorbeeld. In achtergrondinformatie ja. of in ja. wat je ermee kan. Dit is heel grappig. Je zit hier recht tegenover Hilary Akers van het Financieel Dagblad. <lacht> en Hilary heeft een keertje, toch Hilary... Omdat jij eigenlijk vindt dat een zaak niet beoordeeld kan worden... door een restaurantcriticus na één bezoek... Ja. heb je eigenlijk heb je contact gezocht met, met, met Hiske Versprillen? en toen zijn jullie... We zijn, zijn uit eten geweest. Ja. Samen? Ja, samen. En wat was het idee daarachter? Uh, nou Dank. ja... Nou, ik, je tot de grond toe gelijk. Nee, hoor, nee, nee. <totstuk> dat wou je helemaal niet. Het paste in een, in een serie die ik geschreven heb over, uh, over restaurants. Uh, geen recensies, maar wat je allemaal van recensies, wat je allemaal moet weten als je uit eten gaat om een goede recensie te kunnen schrijven. En dat leek me interessant om een keer met iemand uit eten te gaan die uh, de professioneel overschrijft. En vandaar dat ik uh, dat heb ik Hisk uitgekozen. En uh, ja, mijn grote bezwaar is dat um, eigenlijk alle recensies in Nederland... en ook verder buiten op één bezoek zijn gebaseerd. En uh, toen heb ik aan Hiske gevraagd of ze met mij uh, uit eten wilden gaan. En uh, nou, dan gingen we dus, daar gingen we het over hebben. En uh, toen zijn we ergens gaan eten waar Hiske al gegeten had. En een heel hoog cijfer aan en had een, een heel hoog cijfer had 9 Negen vergeten. of zo? Ja. Negen min, geloof ik. Negen min. Ja, ja. ja. En hoe liep dit af? Nou ja, voor mij fantastisch. Ja, voor mij iets minder. <lacht> <lacht> wat jouw, gelijk, nou, nee, jouw het... gelijk werd bewezen. Nou ja, Hiske was bij elk gerecht uh, teleurgesteld. Ja, of, ja, ja, goed, zeker in vergelijking met de eerste keer. Het ja, was geen 9 ja. min meer. Nee, nee we nee. hebben we best oké okay gegeten. Maar het was gewoon lang zo goed niet als die eerste keer. Dus het was voor mij best wel confronterend. Yeah. Omdat ik eigenlijk, ja, ik bedoel, ik vind dat ook heel interessant en leerzaam. Maar ik er kwam gewoon er precies uit wat jullie eigenlijk zei. Ja, ik geloof dat Hillary er nog steeds heel gelukkig van wordt. Ja. Te horen. Ja. En aan het, aan het eind verheers ik ook iets van, van een vervelend wijf ben je er gewoon. Ja. Ja. Nou, dus je ik ben helemaal aan het twijfelen ja. ja. nee, ja, Maar, maar dat... wat, wat, wat kun je daarmee doen? Want we weten allemaal dat bijvoorbeeld als je in Washington of in New York schrijft over rest, restaurants... dan krijg je ook een budget. Hè? Want je betaalt natuurlijk zelf je eten. Je mm -hmm. laat dat niet door de zaak betalen om, om de onafhankelijkheid te garanderen. Ja. Ja. Maar daar krijg je ook budget voor. Ja. Maar hier in Nederland is dat heel anders. Natuurlijk krijg je maar budget voor één keer eten. Alleen nou, dat ik tof. denk dat er twee kranten zijn... die, die fulltime restaurantrecessenten in dienst hebben. Ja. En dat zijn de, de New York Times en de LA Times. Ja. En die zijn inderdaad, die gaan bij een restaurant wel vijf keer eten... voordat ze er iets over niet schrijven. Zo. Ja. Ja, kocht nou, min niet of toe. meer inkocht niet zo. Ja. ja, dat is zo. En dat zijn echt inderdaad... Uh, ja, Het is een raar vak, dat restaurant. Dat weet je zelf ook, Peter. Ja, ook. Want, uh, <laughs> <laughs> je bent er zelf ook één. Ja, en dat zijn inderdaad twee verschillende scholen van mensen die zeggen: van nee, je moet eigenlijk toch een aantal keer ergens gaan eten. voor je er iets over kan ja. schrijven. Ik vind aan de andere kant, namelijk ook ter verdediging voer ik vaak op, Hillary... Je bent gewoon net als ja. de andere restaurantgebruiker. Gast. Ja, ja. ja, je, je, je bent ja. alleen iets beter geïnformeerd. Ja, over nee, maar daar geloof ik, dacht alle dat ik dus totaal niet in. Oh. Want uh, als je, kijk, als, als iemand, een, een gewone gast, die heeft het dan niet naar zijn zin. en die uh, roept daar dan wat over en dan is het klaar. Maar mijn grootste uh, argument was ook met Hiske. Ja, als Hiske een hoog cijfer geeft, is het vol. Als ze een slecht cijfer geven, dan wordt dat... Uh, dan, dat wordt ten, tot in den treure wordt dat een restaurant nagedragen... dat die een slecht cijfer hebben gekregen of een goed cijfer van Hiske. En er wordt niet gezegd op uh, 24 januari uh, 19. Uh, Nee, toen schreef je nog niet. 2016 schreef Jiske een slechte recensie. Nee, dat, dat is gewoon. Dit restaurant heeft een slechte recensie geschreven. Ja, maar dat is wel inherent, denk ik, aan het schrijven van recensies in het algemeen. Want ik denk ook. Ook de schrijvers van de New York Times. Die gaan niet verdeeld over vijf verschillende jaren... of zelfs verdeeld over vijf verschillende maanden... bij restaurants eten. Sterker nog, Daar als zij het wat... slecht vinden... Dan, dan maakt het echt nog ja, meer indruk. Het is inherent denk ik aan beoordelingen... dat je dat doet op basis van... een, een, een aantal keren... waar een limiet aan zit. Nou, dus of ik, je dat één keer doet... of vijf keer. Dat, uh, ja, je, als je ervan uitgaat dat iemand die dat schrijft... weet waar die het over heeft... Uh, en je gaat ervan uit dat zo'n restaurantavond nou eenmaal zo in elkaar zit... met een begin en met een einde. En ik denk dat bijvoorbeeld het parool ook heel goed weergeeft... dat het inderdaad om één avond gaat. Bijvoorbeeld door de bon erbij te, te zetten... En erbij te zetten van het was koud, het was warm, het was dit, het, was, de, het ja. was een beetje een slappe avond. Kijk, ik begrijp, jullie schrijven dus allebei recent. Dus ik begrijp wel dat jullie dat, hier zitten te verdedigen. Ja, maar natuurlijk. Je ja, bent het... er gewoon niet mee eens. Ja. Ik ben het gewoon niet mee. Nee. mee. Nou, we ja. hebben een slachtoffer aan de telefoon. <lacht> nee, oh, dat is helemaal niet ja. waar. Nee, nee, ik geef even het woord aan Jonathan, want dat is wel interessant. Ja. Ja. Jonathan, die, uh, Jonathan is na tien, tien jaar uh, voorkeur is die naar Amsterdam gegaan. Lo lokaal edel. Hiske Versprillen, ze zit nu naast je, heeft daar een stuk over geschreven, dat is een 6,5 geworden. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Nou, prima. Ja, ik, ik, ik heb er niet zo'n probleem mee. Volgens vroeger zei je ook altijd al... 6,5 rondje eigenlijk af naar boven. Nou ja, ik heb nog nooit hoger dan op school. En 5,6 was oké, okay, hoor. Oh. Ja, heel eerlijk. Ja, maar het, het is nee. maar waarvoor je gaat in het leven. Vond je het en, pijnlijk? En vond... Nee. Nee? Nee, nee, ik heb wel ergere dingen meegemaakt. Nee, het is juist ook een, een, een, een, denk ik een, een opsteker voor, voor je team, voor je mensen. om daar op een andere manier mee om te gaan. Hebben jullie er ja. iets van opgestoken? Van, uh, van die recente... Zijn er dingen waarvan je zegt: ja, dat hebben we nou, ook echt eerlijk. anders gedaan? Of... Ja, mm, heel, de... heel eerlijk, ik, ik weet het niet meer. Uh, oh. Nee, nee nou, ik, ik, ik heb geen idee. Heb... Oh, je hebt hem. Ja, af... Oh, goed. Nou, ik lees dat de bloemetjes. Lekker, Lekker ben jij, hè? <laughs> ja, nee. ik, ik zit ook al even in het vak. Hallo. Uh, luister, jij serveert al heel erg lang eetbare bloemen. Ja. Dat deed je eigenlijk, daar ben je mee begonnen in, in Hoofddorp. Ja. Daar ben je eigenlijk bekend om geworden. Maar dat deed je, doe je hier in Lokaal Edel ook. En dan zegt Hiske Verspiller... de bloemetjes, tussen haakjes Afrikaantjes, mm -hmm. voegen niks toe. Nou, dat, ik kan me voorstellen dat je ja. dan denkt... van, ja, misschien heeft ze wel gelijk. Ja, ja heb ik niet. Nee, ik, ik, ik, heb, ik heb daar echt een ander andere idee bij. Ja. En uh, ik vind juist dat kleur op je bord, dat dat soort dingen juist heel erg meespeelt. Het is een emotie. Uh, uh, we hebben het net over de recensie over het eten. Hoeveel weet je van het eten af? Ja. Maar ik weet als zij een slechte dag hebben gehad met de kinderen die niet, die niet um, um, op tijd te bed zijn geweest. <lacht> en die hebben ruzie, die ruzie thuis gekregen. <lacht> en dan gaat ze eten. Ja, is pist. Ja, Daar kan, kan ik ook niks meer aan doen om dat goed te maken. Zo werkt dat nou eenmaal. Het is maar een heel ja, klein of deel. twee gebraden kinderen ja, op die nu. Dat wil echt ja, heel enorm. Ja, Dat was leuk ja, geweest. geweest. Ja. ja, maar er zijn nee, maar natuurlijk. Maar goed. Kijk, ik vind maar het, ze is welke, toch een professional? Ik vind, op deze ja, manier vind ik vind ook een beetje een ingewikkeld gesprek. Omdat ja. jij haalt, het ja. hele idee is... Je doet nu net alsof er, er wordt er 6,5 gegeven en dat is het. Maar nee, zo'n nee, recensie, dat zo is een heel een stuk... waarin allerlei verschillende ja. dingen worden uitgelicht. En waarin een goede recensent, denk ik, ook altijd goed laat zien... waar zijn eigen voorkeuren zitten. Wat, uh, wat hij precies irritant vindt, wat hij goed en slecht vindt. Dus alleen maar dat cijfer noemen... Dat doet, dat doet het stuk geen recht en dat doet het restaurant geen recht. Nee. Maar dat is wel precies wat er gebeurt. Ja, nee, dat, ja, die mensen daar ben ik het dus cijfer. niet mee eens. Daar nee. ben ik het helemaal niet mee eens. Eigenlijk is dat toch alleen maar zo, als, als ik daar toch een mening over mag geven... als je echt een knetterberoerd cijfer krijgt. Laten we zeggen, er is, afgelopen jaar heb jij een bepaalde zaak een drie gegeven. Ja. En, maar dat was feitelijk, toonde jij daaraan dat er gewoon gelogen werd... Dus je was iets op het spoor. Mag ik dat, mag ik dat ja, zo zeggen? Ja, en die stukken die schrijf je je schrijft die voor de lezer. Hè. Je schrijft ze niet voor de restaurateur, je schrijft nee. ze niet voor de chef. Mm -hmm. Je schrijft ze voor de lezers van de krant die geïnteresseerd zijn in eten... en die willen weten wat er gebeurt in de stad op het gebied van eten. Ja. En graag luisteren naar iemand die zich daarin verdiept heeft... en die ze vertrouwen, die ze dan iets kunnen vertellen over wat er gebeurt in die zaken. Ja. En dat is wat een recensie is. En je kunt inderdaad zeggen, recensies op zich zijn we het niet mee eens. Ik wil gewoon... Uber... En jij doet dat, Hilary, want je schrijft zelf geen recensies. Mm -hmm. Dat kan. Het FD heeft geen recensies. Mm -hmm. Heeft nee. dat ook met jouw aanwezigheid te maken? Uh, ik, uh, ik... <laughs> ik, ik geloof niet dat mijn macht zo ver strekt. Nee, nee. Oh, oké. Okay. Oh. Nee, ik dacht, misschien doen ze het expres niet... omdat jij hebt gezegd, nou als ze dat gaan doen, dan ben ik weg of zo. Maar dat... Zo, zo. Nee, nee, nee, ik wil het alleen niet zelf schrijven. Nee, nee maar je kunt tegen recensies überhaupt zijn. Prima. Ja. Nou ja, dat ben ik niet. Dan goed, nee. andere mensen zijn dat wel. Goed, dan, uh... ja. <laughs> maar het gaat om de lezers. Ja, het gaat om de lezers. En wat zijn wat jou betreft de belangrijkste dingen eigenlijk... Als je, als je een stuk schrijft? Waar wil je het meest op letten? Uh, waar wil ik het meest op letten? Ja, waar let je het meest op? Op het eten, denk ik. Mm. Um, op, uh, ik vind het altijd heel fijn als, een, als ik het idee heb. Ik zit in een zaak dat er een, bepaald, een bepaalde identiteit uitspreekt. Dus een soort van uh, iets dat uh, uh, zowel op het bord naar voren komt, als bijvoorbeeld in de bediening, als in uh, hoe de kaart eruit ziet, als in uh, nou ja, goed, hoe, wat er op het bord ligt, wat er wordt geserveerd. Dat vind ik heel prettig. Als er een soort van eenduidige. Dat je denkt van, oh ja, hier zitten mensen achter die dat echt vanuit zichzelf doen. Ja. En niet vanuit. Uh, in, uh, trends of uh, iets dat ze uh, op Instagram hebben gezien of zo, dus dat vind ik fijn. Uh, ik vind uh, uh, service ook heel erg belangrijk. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook misschien nog wel belangrijker ja. is dan het eten. En daar ga je er misschien mee op vooruit. Want over de Amsterdamse service wordt altijd stenen en been geklaagd. Ja, maar dat verbaast me altijd zo. Want ik vind namelijk die Amsterdamse service eigenlijk bijna altijd heel goed. Het valt me echt op als het, als het niet goed is. Ik ja. vind mensen goed geïnformeerd en vrolijk echt, het valt me reuze en mee. En benaderbaar. Ja, ja. absoluut. Ja. Nee, dat over, is sowieso er... ben jij best positief, toch? Over het niveau van koken in, in restaurants ja, op dit Ja, ik denk moment. dat we nog nooit zo'n uh, fijne tijd hebben gehad ja. om uit eten te gaan als nu. Als je kijkt naar, naar keuze en, uh, en, en naar kwaliteit. Ja. Er is gewoon ontzettend veel. Er gebeurt heel veel en er is voor iedereen ook wat leuks, dus dat is echt, uh, dat is echt fijn. Ja. En ben je dol op asperges? Ja, we gaan aan de TT en de aspeche zometeen na het nieuws van 8 uur. NTO Radio 1.